Uit de reacties van luisteraars, medewerkers, kregen we weer een paar merkwaardige plaatsnamen aangediend. En zo vertelde Maurice de Troch ons over Mottosbos. Een bos gelegen in de onmiddellijke buurt van Ketelo, wat ze hier dus Ketelo bos noemen, Kartelo. Het bos kreeg de naam van de huurder mee, namelijk de familie De Mot, vandaar Mottosbos. Het perceel was vroeger eigendom van de familie van Innes, werd verhuurd en laat gekocht door tegen de troch. Uit dezelfde buurt naar dus de buurt van de huidige Snasselsweg kregen we nog twee plaatsnamen, namelijk Rijkenhoek, Rijkenhoek en de Stokenberg. De Stokenberg. De fameuze Bergop zal dat zijn, die traditiegetrouw deel uitmaakt van het circuit van de bekende cyclocrossgroep de Snassers. Jammer genoeg zijn, wij de zijn deze toponiemen moeilijk te etymologiseren. Wat is bedoeld met die rijke hoek? De rijke hoek is dat de hoek van de Rijken? Men kan natuurlijk heel wat uh, veronderstellingen maken, maar of zijn het hier mensen die dus niet boeren waren en die als Rijken werden betiteld? best mogelijk, maar zekerheid daaromtrend hebben we dus niet. Evenmin over de Stokenberg. Wat is daarmee toch bedoeld? Laten we toch zeggen dat Lindemans, de man die de toponymie van Asses schreef in de jaren 50, dus deze twee plaatsnamen zeker niet vermeld. Interessant is dat toch via onze radio een aantal uh, plaatsnamen dus toch weer loskomen, zodat we ze kunnen uh, noteren en ze voor de vergankelijkheid bewaren, zoals dat heet. Interessant materiaal kregen we ook over het plaatselijk herbergwezen. Dat zal dus Jérôme jerome wel interesseren, die bezig is met zijn Assen. We kregen drie cafés op van Maurice, drie cafés uit Krokengem. De bekende kilo van de familie Peters, de minder bekende halve kilo van René Sterks en zijn trine, zei Maurice ons. En daar heeft vroeger nog een muziek gespeeld, zei hij. Dus een soort band, Batalion Express, stel je voor. Dus dat is toch nog iets dat er van deel uitmaakt van onze folklore. En dan kregen we nog een derde café, bij helemaal niet bekend, maar toch bijzonder interessant, omdat het zo plezant eigenlijk ook is, vroeger in Amerika, nadien omgedoopt tot bij U. U Do en O oh Marie. Uh, dat zou dan de eigendom geweest zijn van de biersteker Delcour. zo zei ons Maurice de Trogdog. We hadden hem ook gevraagd om eens na te kijken of hij nog die acte bezit, zodanig dat we misschien nog meer gegevens over die plaatsnamen kunnen vergaren. Wij kregen van een kranige tachtigjarige mevrouw uit Mollem heel wat uh, informatie over Engelbrand, de fameuze caféhouder uit het fort, waar we dus al zo lang naar zoeken. En die mevrouw heeft ons daar heel wat over gezegd. Het gaat hier om Engelbert de Brand, uh, die een aitebed had, een uithangbord, vandaag voor geld en morgen voor niet. Zij wist ons ook wat te zeggen over het pachthof van Nollus, al blijven wij zoeken naar die Nolles, Wie dat zou mogen zijn, vermoedelijk een Arnold, toch een van de voorgangers van de familie Walravens. De uitbaters gedurende lange tijd, toch van de laten we zeggen, laatste kwart negentiende eeuw tot het begin van de twintigste eeuw deze eeuw, uitgebaat door de familie Walravens. Wij hebben informatie gegeven over de schiervoor, waarover ook sprake was in de tekst van de heer Sablon. En die schiervoor heeft natuurlijk met scheiden te maken. Een schievoer of scheevoer is dus een voor- tot afscheiding dienende. En het WNT geeft die schei op, variant scheme dubbele e. Midden-Nederlands komt daarvoor als schede met sc en betekent dus grenspaal, grensscheiding. Ook afscheiding, vandaar schiepaal, schijpaal, scheidpaal en dergelijke, een grenspaal dus. Uh, van de heer Sablon of uit zijn uh, schrijven hadden we ook nog een ander toponiem, namelijk de Gootweg die gesitueerd moet worden in Beneden-Vrijlegem, daar is daar een hele tekening bij, dus die Gootweg zou naar Beneden-Vrijlegem lopen. Ook weer uh, geen verklaring van die Gootweg in uh, de toponymie, de plaatsnaamkunde, wat zou die grootweg dus etymologisch mogen betekenen? Wij hadden al verondersteld dat er een weg was waar langs het water zou weglopen, mogelijk, maar dat blijft toch maar een uh, interpretatie. Wij hadden de uitdrukking onder de mannen zitten ook opgegeven of onder de mannen, van onder de mannen lezen en dat is een zeer oude uitdrukking die betekent zich laten beetnemen en we hebben daarover informatie uit de uh, vroegere teksten uh, van wijlen heer uh, Hendrik de Vis uit uh, Hickelgem. en die zegt dat na de pluktijd maar het kon ook wel op andere tijden gebeuren als de laatste bel pluk was schreef hij werd het feest gevierd en een heleboel gezelschapsspelen kwam erbij te pas. En één daarvan was iemand van onder de mannen lezen, iemand van onder de mand lezen. Een van de knechten beweerde een krachtig gebed te kennen waardoor hij iemand die onder een mand zat daar van onder te kunnen lezen zonder die mand aan te raken en er was altijd wel een licht gelovige te vinden in de buurt die zich daaraan liet vangen als die goed en wel onder de mand zat begon dan de lezer enkele onverstaanbare en onverklaarbare zinnen af te rammelen en aan het eind van zijn potjes Latijn goot hij plots een kan water over de mand zodat de bedrogene als een weerlicht op. Sprong en de mand van zich gooide. onder algemeen gelach, natuurlijk, van de omstanders. En op die manier was hij dan van onder de mannen gelezen. van onder de mand gelezen. Van Herman de Weert kregen we het Waalse woord stavooi op. Wij moeten dat nog eens opzoeken in de Waalse Idioticon. of Idiotica, meervoud. Maar we hebben het nog niet gevonden. Het zou weliswaar Waals kunnen zijn. de betekenis van het is weg, het is. Uh, Stavoi. We hebben erop gewezen vorige keer dat er daar nog wel andere uh, typische, ook Waalse of Franse woorden voor te vinden zijn bij ons. Wij kennen allemaal uh, ijs, uh, of hij gaf, ja, Stavoi, machineweg, ja, kanaar geven, buizen geven, zang geven, pilon geven zijn. horen tot die groep dan ook die Waalse uh, woorden, die dus niet weg betekenen, maar uh, snelheid geven. <coughs> het is malereus, hebben we al behandeld. Het is malereus, het is dus, natuurlijk dus erg, het is dus, uh, vreselijk. Dan hadden we het woordje ter. En dat geeft ons toch wel wat te denken. Dat ter is een zeer oud woord dat wij nu zouden kunnen vertalen door uh, aas. Aas van planten. Tijremmen, dan moet tijren, wij kennen teren in de betekenis van verteren, uh, verbruiken, opdoen zouden wij zeggen, maar ook tijren, dus in de betekenis van voedsel krijgen, dus uh, wortel schieten zoals men dat noemt, en zoals we het ook uh, met een uh, verklarend woord, een, een ander woord zouden kunnen zeggen, aastrekken. aastrekken. Ter emmen of terren kennen we in die betekenis natuurlijk wel, maar wordt niet door het BNT in die betekenis opgegeven. Dus het zou wel typisch voor onze streek kunnen zijn. We hebben nog wat informatie over iets waar we al lang op zoeken en naar zoeken. Dat is namelijk magos. En dan die fameuze koets van de commissair. Wij kregen een reactie van de heer uh, Schoonjans, een uh, oud-onderwijzer uit uh, Berchem, die nu in Dilbeek zit. En die uh, vroeger een werkje heeft geschreven over Berchem, uh, vroeger en nu. En wat vinden we daarin? Wij vinden daarin een foto van de brasserie Restaurant Veuve Émile Magas, met dubbele S-E achteraan. In Berchem sint -Tagatta. Dat is een uh, café. Het zou nu nog staan, of het gebouw zou er nu nog staan, uit de jaren 10, 1910 uh, van op de Gentse steenweg bij het uh, spoorwegstation en het eindpunt van de tramlijnen naar de stad, de fameuze 85, weet ik veel, die dus naar uh, de beurs ging. Het was een van de eerste appartementsgebouwen, zegt de heer Schoonjans, met twee verdiepingen. En nu nog zou de koninklijke farmen, uh, van varen liever de werkmansvrienden, daar een zetel en uh, lokaal. Hebben. Het gaat dus om Emile Magos, die de eigenaar was van de brasserie van het restaurant, wat hij ook noemde Restaurant de Lagarde, dus het restaurant van het station in berchem sint agat Interessant is ook de koets van de commissair en daar geeft de heer Schoenjans ook iets over. Hij zegt dat er een café was in de buurt van Berchem station café genoemd Au en dat was een café ook alweer café-restaurant dat moet dus een trefplaats zijn geweest voor de mensen die daar aansluiting zochten met de tram naar het uh, centrum van Brussel en dat was een café van een oud-champetter en nu komen we heel dicht bij de oplossing en politiecommissaris Hij geeft ook de naam op Eugène van Oudgaarden die dus lange tijd als champetter en later ook als commissaris heeft dienst gedaan in de gemeente sint tagata Bergen. Het is uh, volgens ons nogal duidelijk dat uh, dit café bij de commissair werd genoemd, dat heel wat assenaren daar pleisterden en waarschijnlijk ook wachten op de fameuze koets. En het is uh, waarschijnlijk, maar daar gaat de heer Schoondans nog eens naar zoeken, het is waarschijnlijk dat die commissaris ook de uitbater was van een personenvervoerdienst Berchem-Assen. Uh, het gaat dus om Eugène van Oudgaarden, de champetter van groot uh, van, uh, Ja. Tot daar toch, uh, we zijn blij dat we uiteindelijk toch iets hebben gevonden over die twee elementen die de assenaren ook interesseren omdat al wat assenaren te voet naar Bergen, maar ook met die fameuze koets naar Bergem trokken. Tot daar, uh, René, het overzicht van vorige zondag.